Uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein bij Schiphol is een lading iPhones gestolen... ter waarde van een paar miljoen euro. De diefstal was al in maart... maar is nu pas door de Koninklijke bekend bekendgemaakt. De dief was waarschijnlijk een vrachtwagenchauffeur... die vervalste vrachtbrieven bij zich had. Eerder werden van het bedrijventerrein bij Schiphol... een grote partij smartwatches en andere elektronica gestolen. De Maratchaussee denkt dat de dieven hulp krijgen van binnenuit. Het lichaam dat gisteravond in het IJsselmeer werd gevonden is van de vermiste zeiler die donderdag overboord was geslagen. Dat heeft de politie bevestigd. Omstanders zagen het lichaam bij de sluis aan de Friese kant van de afsluitdijk. De zeiler was enkele kilometers verderop te water geraakt nadat hij tijdens het zeilen de Giek tegen zijn hoofd had gekregen. Bij de grote bosbranden in Australië afgelopen jaar zijn er schatting 3 miljard dieren omgekomen of gewond geraakt. Het Wereldnatuurfonds noemt het een van de grootste natuurrampen van de laatste decennia. Van september tot februari ging een gebied ter grootte van Engeland in vlammen op. 33 mensen kwamen om het leven en dus miljarden dieren, vooral reptielen, maar ook koala's en kangaroes. UNICEF verwacht dat aan het eind van het jaar bijna 7 miljoen kinderen onder de 5 jaar ondervoed zijn geraakt. Het totaal aantal ondervoede kinderen zou dan oplopen tot een recordhoogte van 54 miljoen. Volgens de VN-organisatie zal dat maandelijks leiden tot 10.000 extra sterfgevallen onder kinderen. ING schrijft vanwege de coronacrisis zo'n 300 miljoen euro af. De bank zegt dat bezittingen minder waard zijn geworden. In mei werd ruim 660 miljoen opzij gezet om kredietverliezen op te kunnen vangen. ABN AMRO deed een maand geleden ongeveer hetzelfde. Het weer, zon en stapelwolken en op de meeste plaatsen droog. Aan zee vrij veel wind en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Na nou, een ongeluk eerder vanochtend op de A10 Zuid... is de weg daar nog steeds dicht bij Amsterdam Oud-Zuid... als je vanaf knooppunt Koenplein naar knooppunt Amstel rijdt. Dat zorgt natuurlijk voor vertraging. Je kunt beter omrijden via de A10 West. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met hem nu. Voor Zandvoort en de regio. Ja, twee uur. Eh, Logman, paardenkoper thuis. Zonder paardenkoper, dit uh, maal. Paardenkoper is namelijk. Uh, ja, we uh, moeten weer, ik moet weer uh, wat doen. In het buitenland. Dus die heeft uh, feest. Wij draaien gewoon de leukste platen en uh, hebben de leukste verhalen hier uh, tot 12 uur. Ik hoop dat je erbij blijft. dan uh, straks kan nog wel even op. Dan komt het helemaal goed. Uh, feest dames en heren. Uh, feest, feest, feest. Denk ik hoor, maar je weet het niet. Kijk deze nog, Tino? That's Life. Heel goed.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 A caufer, a pirate, a poet, a poet. vertelde, ja. Oh. Tina is een leuk verhaal over Sinatra. De Sinatra is toch wel een bijzondere een bijzondere verkrijging geweest. Hij ja, wel een van de beste zangers die er geweest is, hoor. In dit genre. Bizarre. Gozer had een timing, jongen. Dat is niet, niet ja. gewoon. Ja, uh, absoluut. En gewoon. Maar jij, jij hebt een keer gezien, hè? Ja, nee, ik, destijds uh, werkte ik als freelance uh, verslaggever... voor allerlei bladen, waaronder de, uh, het nu legendarische blad Story. En Story was sponsor van uh, concerten van Sinato. Sinato kwam destijds naar Ahoy met Liza Minnelli en uh, Sammy Davis Jr. Die kwamen ze drie en en gingen zo'n een tour maken. En daar betaalde dat blad aan mee. Dus ik werd uitgenodigd, ik werd gewoon vier avonden uitgenodigd... om Ahoy daarbij te komen. Dus ik heb die mensen ook ontmoet, een uh, handje dit en dat. Dat was allemaal heel interessant. Maar ik moet je eerlijk zeggen, die Sinatra, dat was gewoon niet zoveel meer. Die Sammy Davis maakte nooit van die Liza Menel. Die werd met pillen op het podium gehouden, natuurlijk. Ja, die Liza, uh, ja. dus uh, Liza was continu knetterstones. Die, die Sammy Davis die zag het volgens mij niet meer. En Sinatra had geen stem meer. Maar dat maakt ook niets, want je betaalde volgens mij iets van 800 uh, gulden of zeg uh, maar 400 euro. Ja. ja, dus, uh, ja, weet ja, je wel. ja om naar die man te kijken. En ik, ik kwam, mee, ik kwam ik liet natuurlijk steeds tegen... zei, ja, te gek, hè, te gek. Hè? Ik zeg, nou, nou, nou. <laughs> het was gewoon niks meer. Maar die man hoefde ook niet meer te zingen. Die hoefde alleen maar op het podium te staan... daar wilden mensen al duizend voor betalen. Ja, ja. En ik zal nooit vergeten, voor mij de tweede of derde avond. Dacht, ja, ja, dat klinkt heel pedant, hè, Ger, Maar op een gegeven moment kun je Sinatra zien... en van dichtbij aankijken. En ik ja, dacht, dat. ja weet je, ik weet het wel. Ik heb die man gezien en zoek het uit met je Sinatra. Dus toen ging ik achter de schermen ging ik gewoon biertje zitten drinken... aan de bar van Ahoy. En wie kwam ik er tegen? Jantje Rietman. Ja, en Jan ja, ken ik natuurlijk goed. Dus dat ging ik zitten. En ik keken elkaar aan met een biertje en dan zeg ik: En? Ja, helemaal kut. <laughs> dat is er ook een toppunt van, van genant. Dat je ja. gewoon met z'n tweeën biertjes zit te drinken. Terwijl ja, anderen wisten heel veel... En toen mocht kijken. ja, helemaal kut. Maar ja. we hebben, hebben natuurlijk... Wij hebben allebei in de muziekindustrie gezeten. Dus ja. je komt kom nog eens ergens. Op een gegeven moment mocht ik... Uh, uh, ben ik met uh, Lois Lane meegegaan. Die zaten in het voorprogramma van uh, Prince. En toen uh, zijn we meegegaan naar Londen. En die man stond in Dwembley. En wij mochten backstage natuurlijk. Want dan uh, sta je daar... Uh, nou, de ouders van uh, die, die meisjes erbij. En uh, helemaal gezellig, leuk. Leuke reis gehad. Helemaal in het hotel. En, uh, je kent dat wel. Dus wij kwamen Dwembley aan. En uh, stonden daar achter uh, te wachten... tot het ging gebeuren. En... Uh, nou, toen hoorden we uh, die meiden uh, het voorprogramma, helemaal leuk. En uh, konden ook een beetje zo zien, weet je wel, achter. En, uh, en op een gegeven moment uh, was dat afgelopen. En uh, de heer Prins komt aan en er gaat een heel groot luik. Gewoon, er, er wordt een, een, een, een hele grote deur dichtgetrokken. En daar stonden wij achter. Ja. Ik heb helemaal nooit meer die prints gezien. Dit was het, meneer. En ze zijn maar weggegaan. <laughs> je weet wat ze zeggen. Never meet your idol. Dat is de gouden ja, regel. Ja, dat klopt. Never meet your idol. Nee, nou, ik heb, ik, heb, ik heb ooit een keer Roy Orbison uh, een nog gegeven. En die had een horloge om. Die had een Rolex. Ik heb nog nooit gezien. Die was in de suiker gevallen. Ja. En? <laughs> nou, Hij heeft hem nooit gezien. Geweldig. Ik hoop in een klokkie van het jaar. En dan? heb hem nooit gezien. <laughs> de nutteloze aankopen. Het was echt, echt briljant, jongen. Het was zo'n... Uh... Hey, ja. Ik moest er net even... Toen jij zei, mopsy, flopsy, cocktail. <laughs> dat waren een ja. beetje... Ja. Ik moest je toch even denken aan... Person, man, woman, camera, tv. Wat was dat ook weer? Heb je die gemist? Oh, heb je die gemist? Oh man, zoek hem op. The latest fuck up van Mr. Donald Trump... Oh ja, ja, ja, ja. Person, man, woman, camera, TV. Dat is een testje als ze op de laag gescholden met kinderen. om te kijken of ze goed bij hun hoofd zijn. Ja, ja, ja. En dat had hij nu gezegd. dat, dat, zijn, uh, dat zijn zijn allerbeste tests. want daar was hij zo goed in geweest. Hij kon vijf <laughs> dingen achter elkaar opzeggen. Je moet kijken. Het is echt hilarisch. Ja, ja, ja. Het is echt te grappig. Ik bedoel, het is heel verdrietig. maar het is ook wel heel ja. grappig at the same time. Maar het is heel vaak dat mensen die allemaal beroemd zijn geworden. En, en, uh, dat, het zakt zo weg, hè. Ik, uh, ken je Madonna nog? Zeker. Nou, Madonna was er ook een. Die, die kon er ook wat van. Madonna. Daar heb ik ook nog of... een is? Ja, ik ook. Ja. <lacht> <lacht> nou, gaan we eerst even luisteren. Miles Away. Qua marketing, fantastisch. Alles erop en er aan de ja. dan, maar ze kan niet zingen. Kom on. Ja, redelijk. Beter. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Vaak niet ik heb deze discussie met Henk Jan regelmatig gehad. Ja. Nee, die, nou, zeg, ik nee, die zegt dat zin. ze wel kan zingen? <laughs> nee, die zegt nou, dat okay. ze kan niet zingen. Nee, voilà. <laughs> maar ik vind nee, het dat wordt je... helemaal tune man. In de studio kan iedereen zingen, maar... Nee, nu, toen nog niet. Is uit, wat is dit uit uh, 90 jaar ergens half 90? Ja. Zoiets, zoiets. Ja, uh, uh, yeah. maar Madonna. Madonna die is begonnen uh, uh, mevrouw Chacone als achtergronddanseres. Uh, ja, dat klopt. En een vriend van mij die uh, werkte destijds voor de Panorama en uh, daar werken we allebei voor en die ging dan met uitzondering in Antwerpen om uh, bij de presentatie van Patrick Hernandez uh, te komen. Ik en, heb het liedje mogen plukken. Saplaampouma, ja. Saplaampouma. Nee, dat ja. was het anders. Oh, nee, in ieder geval dat liedje, want daar, in ieder geval dat is van hem toch of niet? Nee, uh, um, Patrick Hernandez was ja. uh, niet Saplaampouma. Dat was... Uh, ik moet dat even opzoeken. Nou, zoek het maar even op. Ik zoek het even voor je op. Even voor de, uh, voor de analen. Ja, ga door. Maar in ieder geval, uh, dat was de promo van dat nummer. En zij zat daar als... Uh, daar had mijn vriend Ab geen idee van. Dus die heeft een avond daar gehad. En die ging een drankje doen en nog een drankje. En die was in Antwerpen op pad met de, een, een dame. Maar hij moest gewoon nog naar huis. Want hij was gewoon op een keurige manier en getrouwd en alles. En die, en die, en die, en die mevrouw Ciccone, die riep dus de hele tijd eh, of, ze, of hij nog een keertje meeging. en of hij ook, Die nodigde hem ook nog uit eh, om nog even door te gaan op haar hotelkamer. Dat was een uitnodiging die hij heeft afgeslagen... En vervolgens <laughs> heeft hij anderhalf jaar later, hij had geen idee. Die, die, die, ja, de danser is van meneer Hernandez: die wilde, Born uh, to be alive. Ja, born to be alive. Dat was hem, sorry. Je hebt helemaal gelijk. Uh, born to be alive. Born to be Dus de alive. enige man die ik ken die ooit een wilde nacht met Madonna heeft afgeslagen... is mijn goede vriend Ab. Want hij zegt, anderhalf jaar later zag hij plotseling met mevrouw opstaan, like a virgin. Hij zegt, die ken ik. <laughs> nou, wat? <laughs> dat is die danseres uit België. Ja. Dus er zijn heel weinig mensen die op een leuke verjaardag kunnen vertellen dat ze Madonna hebben geweigerd. Geweldig. Maar mijn vriend Ab van der Meulen die kan dat zeggen. Ja. Ja. Dus ja, dat, dat is wel een stoer verhaal op elke, elke, elke uh, elk verjaardagsfeest. Maar ah. het is inderdaad. Uh, uh, ja, ik ken ook nog wel een verhaal, maar dat duurt een beetje lang. En oh. Ik denk dat uh, mensen daar niet zitten. Maar bij, bij, uh, ik ik, ik, ik uh, werkte bij de platenmaatschappij waar Madonna zat. Ja. En die kwam een keer langs. Dat was. Die, die, was, die, die, die is het ook niet vergeten, want die moest alles zelf doen. Die heeft ze die dus twee uur laten wachten op oh, de afspraak. Ja, omdat ze zo arrogant was: van uh, ja, je, je kan maar wat. En, ja, dat is wel een Nederlandse mentaliteit. Ja, en terecht. Ja. Geen spatje. veer. Nou oh ja, waar is je? Born to be alive. Nice. Je danst er niet mee, maar je danst zijn Ze danst alleen maar, ja. Het is een beetje uh, uh, uh, Gerard Joling. maar dan. Uh, Gerard Joning is ook begonnen als, is als ook danser. Begonnen bij als danser, ja. Ja, als bij topop, ja. In ja, het achtergrondje. Net als ja. Denny van Dijk. wie niet eigenlijk? Maar nou, jij ook niet begonnen als danser? Ger? Nee, ik ben nooit als danser. Ik had aan bij je. Hebt, oh, <laughs> maar je hebt er wel de benen voor. Ik heb er wel de benen voor. Dat zeg jij inderdaad. Uh, ja, vind ik een goed plan. Nee, Die twee maar... witte draadjes onder je broek uithangen zijn toch je benen, of niet? <laughs> Ja, en ik, ik, ik fiets wel eens op zo'n racefiets en dan heb ik zo'n uh, worstenpakje aan. Oh ja, is een, en, je ja, bent een mamiel? Ja, het, is echt, het, het ziet er niet uit. En dan heb ik van die hele spillenpootjes. <laughs> ja, geweldig. En dan, maar ja. jij bent dus een mamiel. Je weet wat het is, hè? Nee. Je hebt uh, alleen bijnamen voor de milts wat ik en al. Ik echt, maar, jij bent een mamiel, dan ben je dan een middle-aged man in Lycra. <laughs> mamiel is dat. Dat is een naam voor mensen zoals jij. Seriously. De Mamiel. De Mamiel. Dan weet je wat je bent. Dus je volgende keer als iemand naar je roept... Hé, hey, oude Mamiel. Hey, um, um, mamiel. Ik ga eens even kopen kijken of, of die uh, te bereiken is. Hé, hey, luister. Jij had net toch een... Uh, ik wilde even een soort van tv-tip wel geven. En ja? jij had een podcast-tip ook. Oh, ja, ik uh, heb een podcast-tip. En dat is uh, een tip voor... Uh, uh, uh, uh, uh, dat is een, een, een podcast van... Uh, de uh, Showbizmoord heet dat. En het gaat over mijn oude baas. En uh, ze hebben mij er ook voor geïnterviewd. En uh, nou ja, dat is een... een, een uh, het is wel een bijzonder verhaal. Want het is natuurlijk uh, iemand, uh, Bart van Leijers, vermoord. Ik heb de indruk dat hij niet op gaat nemen. Je weet het niet bij hem. Maar ik denk het ook niet. Je neem tel. <laughs> nou, Hij zit natuurlijk heerlijk... Uh... Laat die man lekker maken. Ik wil ik This year is Frank home. Ja, dat bedoel ik. Must be... We don't carry phones. We carry guns. Now, Frank's probably out there hunting gas guzzlers or parking shit. <laughs> so that's why Jim Bob, Joe Bob, get about Bob, Bob, or meet that Bob will pick up the darn phone for him. Now, I wouldn't try to leave a message if I were you. Cause this here battery is as dead as a beaver belt and a fur coat. Y'all have a great day. <laughs> Ik zou bijna zeggen, Hij is toch niet goed ook. Person, man, woman, camera, <laughs> tv. Hij is toch niet goed ook. Dat klinkt als een filmpje, hè? Ja. 10 voor alle 12, dames en heren. ZFM. Samen met. Het schijnt de Beatles te zijn. Ik dacht dat George Harrison was. dit. ZANG ja. over het feit dat ik uh, een paar weken geleden bij de Bokkendor was gegeten, maar maar. geluncht, was briljant. Onbetaalbaar, maar briljant. Zo lekker, zo goed. Zo, zulke leuke mensen allemaal. En, uh, ja, dat was echt de moeite waard. En uh, toen kwam jij met de Libre. Als je 300 betaalt voor een lunch, wil ik ook wel aardig tegen je zijn, hoor. <laughs> ja, wij sparen ervoor. Meestal een ja. keer per jaar pak ik mijn sterretent en uh... Ja. Ja. Trouwens, ja. trouwens, Trouwens, uh, Man Mind, Detroit, uh, Gentle Weeps. Geschreven door Harrison. Je kan het zeggen, George Harrison toch? Ja, ja een, een mooi verhaal. Uh, dat krijg ik door van, uh, van uh, Jaap. Van Jaap uh, Koper. Een uh, mooi verhaal. Mijn oudste zus heeft vlakbij Liverpool gewoond. In haar straat woonde een homostel die John en Paul heten. Ooit vroegen ja. ze... We need a George and Ringo. <laughs> Goed verhaal, Jaap. Oh, <laughs> hey, by the way. Dat vond, ik even wel, dat vond ik trouwens wel een prettige... Ik, ik was... Vrijdag was ik even het dorp in. Ik heb een biertje gekocht. Uh, even een rondje langs, uh, langs de terrassen, zal ik maar zeggen. Ja. En toen kwam de hadsaat inlopen. Toen schrok ik. Want in een aantal etablissementen zonder namen te noemen... stonden mensen gewoon hutje mutje tegen de bar aan. Ja. En dan denk ik, oké. Okay. Ja, uh, Daar ga ik dus niet naar binnen. Het spijt me, want uh, dat vind ik niet heel verstandig. Uh, en toen uh, kwam ik uh, uh, terecht bij and uh, Hardy. Daar hadden ze gewoon keurig terrasje over die glazen schermen. Het is heel keurig gedaan allemaal. Ja. En dat komt maat nooit. Maar ik zat even op het terras, een hele leuke avond nog gehad. Maar toen bleef ik zitten en toen dacht ik, hé, nou, om half één. Dan moeten we niet naar binnen. En het, het is inderdaad, de terrassen mogen tot twee uur open blijven. Dat vind goed, ik ook goed. wel. Ja. Zolang mensen daar niet over gaan lopen, muiten dat het wel herrie wordt, vind ik dat wel een hele goede zaak. Want het was echt. Uh, nou ja, het was echt een toffe avond. Een mooie avond. Ik bedoel, Als het klote weer is, ga je toch niet tot twee uur buiten zitten. Maar ik, vond het echt een, uh, ik vind dat wel een goed besluit. Ja, dat vind ik ook. Ik vind ook wat ze met de Halterstraat gedaan hebben. Best. Ja, vind okay. ik super. En als, de mensen, ja. als, als bewoners daar geen last van hebben... Uh, dan, dan, ben ik, dan steun ik die motie enorm. Ja, het schijnt toch bij de, hoe heet het, uh, bij de ondernemers... Uh, die willen dat daar auto's nog doorheen kunnen. Hè? Maar Ger, 18 parkeerplaatsen in de Halterstraat... Doe normaal. Als daar je omzet van afhangt, dan heb je echt. Ja, toch? Dan moet je het anders doen. Dan ja. doe je het niet goed. Nee, dan ben ik helemaal met je. Ja, dat kan, het kan niet zo zijn dat, uh, uh, dat jouw omzet afhankelijk is van 18 parkeerplaatsen. Dat kan echt nee. niet. Als ik, als ik kaas bij Cory wil halen, als ik bij de Slager de halt wil zijn, als ik een bloesje wil kopen bij. Uh, uh, bij Vlug. Vlug. Even snel. Uh, dan. Uh, <laughs> ja, dan uh, ja, dan. Dan. Dan. Dan doe ik dat toch wel. Dan ga ik ja. er op de fiets gaan lopen. Doe normaal. Ja. En die toeristen die lopen dan en die pakken dan... terwijl ze langs lopen pakken ze het mee. Dus ik denk dat het omzet verhoogd is. Maar ik nogmaals, denk het ook. Ja. Maybe I'm stupid. Maar ja, you, you never know. Hey, en ik, ik hoor net op het journaal dat er iemand was voor een miljoen euro aan iPhones gejat. Ja, goed hè. Dan denk ik alleen maar... Ja, los van het feit dat je... Oké, okay. maar hoe dan? Ja. Wat, wat, nee, maar even serieus. Stel dat je een licht criminele inslag hebt... Ja, die man had een, een vervalste... Uh, ja, het, uh, maar dan heb je een pallet vol met iPhones. Dus er is het toch iemand die... Oké, dan krijg je bij een heler... krijg je ongeveer 20, 15 procent. Dat is gemiddeld, hè? Ja. Uh, denk ik. Dus dan krijg je 10... Dan krijg je uh, uh, 200.000 euro, euro voor een miljoen. 100 euro voor zo'n ding. Wat? Per stuk. Moet? Ja, en iemand gaat... Dat zal echt wel, er zijn echt wel kanalen voor die dingen... maar dan gaat iemand ergens achter ze ja, ja, er is toch iemand die 10.000 uh, euro daarvoor krijgt dan. Nee, een ton. Als niet meer. Of... Dus als we miljoenen krijg je ongeveer twee ja, ja. ton denk okay. ik bij een ja. goede, een beetje knappe heling. Ja. Maar ja, dat is veel geld natuurlijk, snap ik wel. Maar wie, hoe dan? Ik ben altijd benieuwd hoe dat, hoe dat werkt. Ja. Ik, ben... ik bedoel, het is niet mijn handel. Dus ik, ik ben ik... jaren geen crimineel meer geweest. Nee, niet. Nee. Ben er mee gestopt? Nee, kijk, vroeger kon je in het gekke dorp... kon je nu als achter de toonbank uh, gekke geitjes kopen... bij barkeepers hier. Ja. Maar dat was ook van de vrachtwagen gevallen. Maar dat ging dan om een paar dingetjes, weet je Om gekke geitjes, vrubbeltje, vrubbeltje. Kan... Maar niet, maar niet <laughs> duizend iPhones. Dat je nou. Ik denk dat het richting het oosten gaat, heel gek. Ik had een vriendin en toen zeiden we van... Uh, ja, maar nee, moet, je ja, moet een beetje voorzichtig zijn... van een vrachtwagen gevallen. Ja. Toen zeiden ze, is die, is die dan niet stuk? Ja, goed. <laughs> Oh, nou, uitstekend. <laughs> Te grappig. Mag hey, moet nog Te even terug naar je podcast? Want het gaat om de moord op Bart van der Laar. Het gaat om de moord op Die beroemde Bar... platenman. Die is doodgeschoten ja. voor zijn deur toen in de Laren ergens. Nee, heel uh, verschrikkelijk. Oh, sorry. Hij dat was de manager niet. van onder andere Luf en een aantal andere. Nee, hij was. Ja. ja uh, uh, Platenmiljonair Babber de Bab. Ja. De beroemde. Het was uh, gewoon een kammer. hele handige gozer. Ja. En, en, en hij is doodgeschoten en, uh, voor zijn eigen voordeur. Nee, in zijn huis. Oh, in zijn huis, Ja. En nu is er een podcast gemaakt door Babs Assink. Ja. En daar zit jij ook in. Dus die en daar is... zit ik ook in. En, en, en, en hoe heet die? En, uh, de showbizmoord. De, de, de showbizmoord. De, Showbiz dus uh, de, de eerste drie afleveringen vond ik erg leuk. Vond ik bijzonder... Uh, uh, ja, dat klopte allemaal ook wel. Maar... Aan het eind uh, wordt er, worden er dingen aangenomen die, uh, waarvan ik denk: van ja, maar dat uh, weet je wel, dat, dat... Ga je nu het einde verklappen? Nee, ik ga net uh... bij Titanic dat hij dood is. <laughs> dat hij zingt. Ja, ja, <laughs> ja, hij is wel gezonken. Nee, nee, nee, nee maar dat, dat hele verhaal met Bart van Laar is ja. natuurlijk ja, hij is natuurlijk vermoord. En ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, door, door, door twee uh, uh, waarschijnlijk ingehuurde uh, mensen, maar ja, wie hebben. Uh, door, door wie is dat betaald? En de een zegt links en de ander zegt rechts. Ja. En, uh, maar het blijft natuurlijk altijd een. Uh... Een enigma verpakt in een mysterie. Dat is een ja, maar ja, dan, dan denk ik van: als je dat dan maakt, dan moet je. Ik zou dan wel dichter op de waarheid willen zitten. En, en ik heb de naam uh, van, de, van degene die, het, uh, die is overleden, waarvan zij denken die het gedaan heeft. En het is ook mijn andere baas geweest. Dus ik heb twee uh, directeuren gehad. En die uh, uh, hebben dus. Allebei gedacht van moord. En dat, en dat nee, de, de ene is vermoord, de andere wordt verdacht. <laughs> of verdacht. Dat is niet over jou, hè? Dus dan ja. moet je andere baantjes kiezen. <laughs> nee, en uh, dat is de post. Ik heb ook nog een, een tv-tip voor jou. Ja, uh, ja dat is Down the Road. Uh, dat wordt nu uitgezonden op NPO 3, maar die kun je op NPO Start gaan kijken. Dat ja? is, hebben de meeste mensen. Down the Road is een uh, serie van Dieter Koppens, een Vlaamse uh, presentator. Die met zes uh, mensen met het Down syndroom een reis gaat maken. Dat is echt by far het beste tv-programma van 2020 tot nu toe. Seizoen 2 staat nu op NPO. Start. Dat moet je echt gaan zien. Het is echt onwaarschijnlijk goed gemaakte uh, tv. Het geeft je heel veel inzichten in. Uh, Ik heb zelf een neef die down heeft. Uh, en wel wat programma's gemaakt erover. Dit is echt een onwaarschijnlijk uniek document. Die mensen gaan je zo van houden. Ze zijn zo. Uh, onwaarschijnlijk worden ze in hun kracht gezet. Mm -hmm. uh, wat ik ook al goed vond van Johnny de bij Dat ja, met Johnny. Ja, vond zeker, ook, uh, zeer uh, ja. uh, uh, goed gemaakt. Weet uh, ja. je op de rand van... Uh, ja. Dat je, kan je dat wel vragen? En zij gaan met deze mensen gaan ze echt upseilen. Dus Dat laten ze veel meer doen dan ze eigenlijk aankunnen. Ze dus halen steken. Het is natuurlijk allemaal in beperkte... Mm -hmm. Het is fantastisch. Down the Road uh, op NPO start. Is echt het beste tv-programma van 2020 tot nu toe. Moet ga, gaan ga gaan met, kijken. We gaan met z'n allen naar kijken. Dat zegt uh, ik ja, zeker. een aanrader. Ik zeker. Topman. Nou, dat is uh, en welke film uh, zouden we moeten gaan? Oh, uh, een oh, ook nog uh, film. Weet ik even niet zo snel, maar uh, wat ook wel aardig, want die films, kijk die grote, die blockbusters, die bewaren ze nog Echte beukers, die bewaren ze tot Precies. september tot het volgende. Ja. Ze zijn die gekken, die, die James Bond film ligt al een tijdje op de plank. Dus, ja, Dat ja, zijn een appeltje. Uh, wat ik heel grappig vind op Netflix op dit moment <coughs> is de serie Norseman. Dat is een... Uh, hou jij van Monty Python? Ja. Yeah. Oké. Okay. Dit is een Noorse serie. Uh, en die gaat over een vikingdorp. Uh, <laughs> en dat, en dat, dat is in de moderne er wordt dus gewoon modern gespeeld. Dus ja, op het moment ja. dat ze gaan plunderen en verkrachten... Dan zeggen die de Viking maar Ja, verkrachten, verkrachten, jeetje... Plunderen en verkrachten, ik heb er toch wat moeite mee emotioneel. Moeten we dat niet eens een keertje in een managementoverleg gaan bespreken? dat <laughs> uh, is die manier. Het is hilarisch. Oh, het is een beetje Python-achtig. Ja, ja, ja. Uh, Norseman op Netflix. Dat is, ja, ja, je moet van Monty Python houden, maar het is een beetje op die manier. Ja, precies. Uh, uh, Absurd. Weet je, moeten we nu ook al plunderen op dinsdag? Ik dacht dat ik een ATV-dag had. Weet je, als een ja. raad. Ja, ja, ja. Dat is heel grappig. Ja. ja, dat zijn zeker leuke programma's. Ja, dat zijn zeker leuke programma's. Ja, de mooiste serie op Netflix. Uh, nee, niet op Netflix. Was het Netflix? Ik weet het eigenlijk niet. Was... Uh... Zoveel knopjes aan de tv ook, okay. hè? Ja. Ja. Ja, niet alleen uh, op ah. tv, maar ook... Uh, ik heb nog allemaal kastjes erbij. Toch? Ja. En oh. een appelkastje. Oh. En uh, een ander kastje. Oh. En, uh... Ik heb dan een pallet van die kastjes liggen. GELACH <laughs> Samen met iPhones. Samen met iPhones. Nee, maar ja, er zijn natuurlijk. Er zijn prachtige series te zien op, uh, op Netflix, zeker. En, en wat ook een heel goed uh, um, Prime-video. Uh, oh ja. Prime is van Amazon. En Prime kost 3 euro per maand. Ja, nu wel. Maar dat is natuurlijk waar ze mee beginnen. Nee hoor. Net... Ik, ik heb het al jaren. Oh echt? Voor 3 voor euro. Dus, uh, nou, die Jeff Bezos is nu de, die was nu de eerste man die waarschijnlijk. Niet een biljonair gaat worden, maar een. Hoe heet het ook? Nou, hij is een miljardair. Trilliardair. Ja, triljardair zo. Ja. Dat was zijn plan. Jeff Bezos van Amazon. Ja. En hij moest ja. nog de helft van zijn vrouw geven ook. Wat ja. een leed is dat. God, wat een ellende hebben die mensen toch? <laughs> ja, ik begrijp het. Het is allemaal. Uh, ja. Je kan er niks aan doen. Heb je die serie gezien van uh, trouwens, ja, dan moet ik even. Wacht even. Wacht even. Ja. Wacht even. Heb je die serie gezien van, uh, hoe heet het? Monique uh, uh, Simon? Van ja! ja. Ja, die, Leuk, ja, die is echt zeer goed. Die jongens ja, van, ik werk met die jongens met, van Fast Forward. Okay. Geweldig productiehuis. Ja, dat weet ik. Ja, ik ken ze. Uh, Tim ben is een niet. geweldige regisseur. Echt ja. super gemaakt. Ja. Ja. Uh, vooral die, die Samen in de Carfunkel-serie. Ja. Ze gaan nu vanavond dus een nieuwe serie maken. Ik weet niet precies welke, maar dat kan ik volgende week al. Helemaal top. Ja. Hij uh, hey, doemde goed. Ik ben met hem in uh, Afghanistan. Oh, ja, ja, ja. Ja. Geweldige serie. Ja, en zo uh, komen die dingen allemaal weer bij elkaar. Nou, we Wednesday morning, 3 a.m.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 Zo, dames en heren, dat was uh, natuurlijk Wednesday Morning 3 a.m. van, uh, van uh, Simon Garfunkel. Een, een uh, mooie plaat, mooie plaat hier bij, uh, bij ZFM. En, uh, het is tien over half twaalf. Uh, nou, uh, Tino zit nog steeds in de krant te wurmen. Nou, ik wil het nog even heel kort hebben over die zandsculpturen. Ja, dat... Uh... Want die komen ook weer op een of andere duistere manier. Daar moet ik mijn nicht lalen maar even bellen, hoe dat ook alweer zat. Ja. Oh, maar het gaat naar oktober, zie het, ik nu. En de EK is dat. De EK, er, ja. Ja, zijn er nog in andere plekken in Europa dat dit... Ja, volgens mij trekt dat wel uh, door Europa... Wel. Maar het is een beetje lastig om meenemen, hè? dus dat is een hobby. Je kan, als je muziekinstrumenten bespeelt, kun je nog je trompet ik meenemen. Ik kan het toch in een zak doen? Ja, dat precies. Dat zand. Ik neem even een, een beeld van... Ik neem het vrijheidsbeeld even mee. Um, maar ik, wat ik me wel afvraag is... Op welk moment in je leven denk je bij jezelf... Kom, ik ga op zandsculpturen. Mama, mag ik ook op zandsculpturen? Nee, maar... Nou ah, ja. Ja, maar ja, ik denk dat het gewoon beeldende kunstenaars zijn... die denken van, uh, wat kan ik nou zo makkelijk uh, uh, gaan maken? Ja, maar goed, dat geldt ook voor die mensen die ijsbeeldhouden werken. En misschien en... hebben ze wel geen geld hè, voor uh, hele uh, de dure, dure steen. Ja, voor, voor, voor, <laughs> voor een stuk marmer. Voor een stuk ik wil gewoon een stuk marmer van drie meter. Ja, dat is 4.000 euro. Oh, doe dan maar zand. Ja, ja, doe maar zand. Dat is wat goedkoper. Maar dat zand wordt het, dat is toch dat is beton? Nee, het is speciaal zand. Dat is rivierzand. Dat is zand van het strand hier dat donderstraalt in elkaar. Ja, was dat was is... een modderskasteel gemaakt. Dat is zo weg, hoor. Ja, hoor. Uh, nee, dit is speciaal rivierzand. Dat heeft een andere korrel, een andere structuur... Ja, ze dat begrijp kunnen. ik. Maar ik denk toch dat er beton bij zit. Dat durf ik niet te zeggen. Worden we opgelicht in dit geval, denk je? Ik denk het wel. Dus dat, kunnen we daar geen podcast van maken? Hoe we mythes worden met zandsculpturen? Verheiming. <laughs> de, <laughs> de doping onder... <laughs> Ja, ja, ja, onder de zandsculptuur. Vreselijk. Er is, een, er is, een, er is iets vreselijks aan de hand. Ja. Zandsculpturen. Oplichters, hè? Ja, ja, dat is, eh. kan niet anders. Kan niet anders. En, uh, dus wat dat betreft. Uh, even kijken hoor. Ik zit even te kijken. Want. Dit is uh, op uh, YouTube: het uh, zandsculptuurfestijn. In Garderen. Bestaat ja. dus ook. Oh. Maar dat is, is waarschijnlijk niet het EK, denkt de rumor. Nee, de opbouw van de tentoonstelling dit jaar begint bij de afbraak van de vorige editie. Dat <haha> is best Sand dan wat er ligt. Ja. Wat, maar wat zeggen ze dan zand erover? <haha> Sorry. <haha> uh, Te makkelijk. Uh, ja, zowel, maar hij is wel leuk, vind ja, ik. Maar, oh, maar zoiets. Nou, oké, duidelijk. En de winkel moet weer weg, hè? Van, bij de boulevard, de, de, de kringloopwinkel. Ja, Annette, maar die is iets aangeboden. Volgens mij zag ik dat er iets aangeboden is. Die is natuurlijk al verplaatst vanuit de Coredex. Nog ja. een oude Coredex. Maar ja, Met de dat... schone grond. <lacht> uh, <lacht> toch? Ja. Ja, daar kan, ja, ja, kan je lekker staan. Lekker speeltuintje bouwen bouw, daar. Ja. En, uh, <lacht> uh, dat, maar daar moest ze al weg. En toen kreeg ze dit aangeboden. Dat is ook tijdelijk. En nu las ik dat ze voor een x-bedrag mag. Ze wel ergens op mijn plek komen. Maar daar mag ze ook maar twee jaar zijn. Dat is een vrij diepe investering voor haar. Dus zij zocht ook uh, mensen die uh, ruimte hadden voor haar... Uh, ik begrijp haar, dat. Groot, ja, dat maar wel. ik begrijp ook dat, dat uh, waar zij nu zit... is natuurlijk een van de mooiste plekken van Zandvoort. Ja, daar kun je ook een hotel beginnen. Dat zullen ze ook wel doen. Ik dat, denk dat je, het ook. Ja. Dat is natuurlijk wel vaak. Uh, uh, maar je hoeft ook niet in een oude varen lood te gaan zitten... omdat je uh, nee. tweedansmuk... Uh, nee, zeker niet. Uh, toch? Zeker ja, eerlijk niet. zijn. Ik heb jarenlang in het Gooi gewoond. En in het Gooi heb je uh, hele uh, speciale uh, dingen voorgebouwd voor gebouwd: voor kringloopwinkels. Ja. In Mnesse is een hele grote. En daar zit er uh, ja, speciaal voor gebouwd. Maar ik snap het wel: want, kijk, je moet gewoon goedkope grond hebben ja. voor dat soort winkels. Want er zit uh, niet heel veel uh, mollen op. Je kan niet heel veel verdienen eraan. Nee. Dus het, is ook het zou in, het gewoon goed. ergens in Noord moeten komen. Ja, maar dat, dat is volgens mij ook aangeboden. Maar dat, dat was een bedrag wat zij, dat voor twee jaar. was het een investering die ze nooit terug had verdiend. Nee, nee. Dus maar goed, dat nee. we ja. ook dat er een oplossing komt. Ja, nou zeker, zeker. Want het zijn toch goede winkels. En, en ik vind ook dat. worden dat soort winkels ook gesponsord? Krijgen die. Uh, subsidies? nee, niet als ik weet. Nee, je hebt wel, je hebt die Ratta-plan, je, uh, je hebt, een aantal van die ketens door heel mm -hmm. Nederland. Dat is volgens mij ook. Daar komt volgens mij geen. Uh, nee, ze nee, dus we werken wel met vrijwilligers in veel gevallen, natuurlijk. Maar ja. de uitbaten. Ik, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Nee. Nou ja, misschien moet net een keertje komen om alles te vertellen daarover. nou, dat lijkt me enig. dus dat. Ja. Wil je nog een kolom hoor of niet? ja, oh natuurlijk ja. ja, we een kolom. nee, ja, luister, ik ga. nee, heel niet. graag. Nou, oh, eerst oh een dat een de eerste de kolom de van nee. stijl. Of wil je eerst een plaatje? Nee, ik wil een column. Oké, okay. deze column heet uh, Mooi heen mensen? Mijn kinderen roepen het pas en te onpas het zinnetje Mooi hè, mensen? Ze doen dit met een licht Amsterdams accent. Of het nu om een geslaagd spelletje gaat, een vreemd uitvoerd dansje in de huiskamer... of een gelukte schotel. Na enige prestatie, wel of niet succesvol, kramen we deze volzin regelmatig uit tot een van mijn kinderen zich voorzichtig afvroeg... waar dit rare familietrekje eigenlijk vandaan komt. Ik denk dat het een van de eerste echte fotoshoots... van Koos Alberts was in Hotel Bouwers, is antwoord. De snackbarhouder Krommehoek uit Sint Pancras... was nog niet zo heel lang geleden doorgebroken. Wij kenden hem van de gescheurde foto... zijn best lelijke truien en een gouden kettetje eroverheen... met in mijn geheugen jokersnaam in schrijfletters. Heel Jordanees. Dus leek het mij en de fotograaf een goed idee voor een beetje chique make-over. Even iets heel anders, en dat werkt meestal wel. Dus het was een ongemakkelijk, zwoelkijkende koos... met een geleende pakken met schoudervulling... van Roca Fashion uit Haarlem, de lokale sponsor uit de buurt. Wat ruitjes, streepjes, hemden en wat jasjes. Een hele andere koos. Kuffermateriaal natuurlijk, voor de voorpagina. Hij was vriendelijk, hij voelde zich waarschijnlijk een aangeklede aap... maar de weekbladen hadden een leespubliek van meer dan een miljoen... dus een beetje zichtbaar blijven was wel zo verstandig... Hij liet niets merken in ieder geval. Dat was een prima vent. Een beetje ruwe bolster, maar zeker niet onaardig. En joker was aanwezig, maar niet nadrukkelijk. En de rest, de rest is geschiedenis. Met drie nummers tegelijk stond hij in de hitparade in Koos Vloog. De meeste stukjes voor de populaire bladen... schreef ik vanaf dat moment over de familie Alberts... en ik werd kind aan huis in Hierde. We konden goed met elkaar. Het was soms een beetje voorzichtig bewegen... omdat ik ook bij André Hazes over de voer kwam... en die twee elkaar toch een beetje vliegen gingen afvangen. Haatliefde heet dat. Dus ik sprak niet over Dreetje bij Koos en vice versa. Het was een eigenlijk een beetje Freek versus Joep. Hij viel in mijn mars, waarbij Haarsens uiteraard Freek was... en Koos de nieuwe bedreigende Joep. En hier dus zag ik de kinderen, Christa en Dave, opgroeien. Ik was vaak op huisfeestjes waar Fransje Bauer... als een verlegen schooljongens een nieuwe cd aan iedereen uitdeelde... en Aaron Winter, Sjaki Zwarte, Pietje Schrijvers... Je even konden bijpraten over het stand voetballand. Peter Post, de beroemde wielrenner, was er altijd voor een smeuïg wielerverhaal... of een potje tennis in de tuin. We waren veel op reis in die tijd. Nederland muziekland, op de meest vreemde plekken... en op volle toeren van Tunesië tot Zuid-Spanje en de Alpen. Het waren gouden tijden voor de Nederlandse lied en de platenmaatschappijen en het ging koos voor de wind. Tot het telefoontje op 30 oktober. Ik denk dat zijn manager Leo Lucas me belde, Het was goed mis. Ik zat snel aan het bed in revalidatie revalidatiecentrum Roessing. Niet voor tikken van stukjes natuurlijk, maar als huisvriend. En dan gaat de tijd gek genoeg snel. Revalidatie, aanpassingen, ik maakte het allemaal mee... en zag vooral een enorme kracht binnen het gezin... Met joker als drijvende kracht. De eerste speciale lichtmetalen rolstoel kwam omdat die tennisbaan natuurlijk niet voor niets lag. Gewoon weer proberen te zingen, maar continu pijn. Doorzetten, blijven geloven dat hij het wel weer zou gaan lopen, al was het maar met een exoskelet. Het was een voortdurende mentale aanslag voor de zanger. Maar binnen een jaar stond Koos in zijn rolstoel op het podium. Geen werkende benen en er maar één stemband over. Het sporthart van de voormalige fanatieke voetballer Koos bracht hem terug naar de top. Tournees en gouden platen volgden weer. Ik was inmiddels op weg naar een andere baan... dus liet de showbiz een beetje achter me... en zag Koos en Joke steeds minder. Ik ging er wel af en toe naar optredens... waarbij ik altijd moest lachen omdat Koos... na afloop van een nummer vaak... mooie mensen, naar de zaal riep. De eerste keer dat ik het hoorde dacht ik dat hij een grapje maakte. Maar het werd een vast ritueel... om vervolgens na deze mededeling... naar de Altersport podium aanwezige Joke te kijken... en hij keek haar vol liefde aan "Mooi mooie Joke... Bij ieder andere artiest zou je dit minimaal als aanmatigend en vrij debiel beschouwen, Maar bij Koos niet. Het was er ook mooi. Dus waarom kun je dat niet gewoon zeggen dan? Ik heb Koos daarna jaren niet meer gezien. Heel af en toe. En helaas is hij er niet meer. Maar hij was en is elke week wel ergens bij ons in ons huis aanwezig. Na een geslaagde groentesoep. Een mislukte pirouette schalt bij ons thuis de one-liner van Koos door de kamer. Bizar. Maar mijn kinderen hebben zowel Koos als joken nooit mogen ontmoeten. Maar ze zijn dol op ze. Mooi hè, mensen? <laughs> Geweldig. En wij hebben dit natuurlijk ook opgepakt in die periode. En uh, met uh, Frank uh, Paardenkoper hebben we... Uh, ik wil er toch even een stukje van laten horen. <laughs> Het is namelijk zo bizar. Goeiedag, mensen. Joom, in de zin in de concertzaal. Waar is je mee gevraagd om bij te komen zingen. De vrouwtje hoor ik eens mee eens op omhoog natuurlijk. Kom aan de plaat. Draag ik op aan jou, boy. Sinds we er allemaal klaar voor, ik zit er helemaal naar me omhoog. De <tiedertijd> gooi. Wat een Ik joreen. Let op, hè. Kies een beetje een blues. Het is een mooie blues trouwens. Oh, wat is you know. Mooi, je naalfijnen, heb jullie er ook een gezien, ja. mooi. Als je lol hebt. Nou nah, joh. Toch? Tijd vanmiddag slaap je. <laughs> Lekker dutje. Huppakee. <laughs> Daar hebben we wel de leeftijd voor. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ik ben op nee, blij zijn. niet over mijn schoenen plas, joh. Ja, nou, <laughs> af en toe. <laughs> dat toch Oh wel. man, ik had zo'n zo lol op die camping. Want ik moet, ja, ik weet niet hoe dat met jou zit, Ger. Laten we eens even over onze prostaat hebben. Nee, die gaat heel goed, te... goed bij mij. Ja, ja, prima. is fijn om te horen. Uh, maar ik moet er s'nachts uit om te plassen. Ja, ik ook. Ja, toch? Ja, ja, ja. Toch ja. Boven, je vijf, boven je veertig dus gaan je ogen achteruit. En boven je zijn dus je uit. Nee, dat heb, dat heb ik altijd nee. wel een beetje gehad, denk ik. Oh, slechte ogen of een slechte plas? Slechte, gewoon, uh, gewoon, gewoon een goede, gewoon, plas, ja, goede plas. Ja, ja. een goede plas wel, maar ik moet er wel uit op de piezen. Ja, ik ook. Dat is op een camping niet zo heel fijn, ga ik je vertellen. Liefde. Als je om half vijf je caravan uitstapt... Ja. en het regent en je moet op natte teenslippers... een toiletgroep gaan zoeken, ik moet je zeggen... Niet hm. fijn. Dat is armoe. Ja. Dat is iets anders dan een bij de Bokkendorens. Ja. Je vertellen. Als ik die twee, als ik mag, kiezen? ik mag kiezen. Oh, wat vreselijk. Dus een beetje slaapdronken, hartstikke. Dus ga je dan toch, oh. uh, de, zoek je toch de brandnetels. Ja. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ja, ja. Maar goed, ik had dus allemaal uitstappen mettenen. Dus ik dacht, ja, ik kan moeder gaan uitleggen. Het is allemaal drama. Het is dat allemaal gedoe. Dingen. Ik ga het ook, weet je wel, ja. dat dus gaat het niet meer doen. Uh, ik heb, ik heb uh, twee jaar geleden hebben we een, uh, een camper gehuurd. Ja, maar en, daar zit een kleine. En er zit een kleine -plantage -plantage -unit, in. Ja. unit in. En ja. dat, uh, nou, dat werkt fantastisch. Ja, dat heb ik nu ook geregeld. Ja, helemaal en, een, top. en een voortent kan ik Dat is ook voor mij. Mijn, mijn ja. laatste ontdekking is de voortent. Dus uh, is net voorspel? Ja, en de voor, ja, dat klopt inderdaad. Maar dat dan blijft in ieder geval droog. Een voorhuid? Nou, <laughs> nou, dat, nee, daar heb ik een portemonnee van. <laughs> uh, in plaats van slangen leer. <laughs> Maar inderdaad, ik vind zo'n zo camper een enorme luxe. Ja. Het, is, het is kamperen op hoog niveau ik, uh, en ik, heel gezellig. Het ook. is fantastisch. Ik, ja. ik, Voornamelijk in Amerika. Ik heb een paar keer een camper gehuurd in Amerika. En dan, uh, en dan had ik zo'n hele grote, zo'n ding van, van dat noemen ze dan 29 voeten, 10 meter. Nou, ja. Dan denk je echt dat je buschauffeur bent. Ja. En ik was met dat ding in Amerika, zoals je weet, vrij ruim. Dus je kunt dat ding overal parkeren. En toen op een gegeven moment, ik voelde me echt Henk Wijngaard... met dat ding in mijn handen, met het zuur. Uh, ja, goed, hè? En toen zette ik op een neer... op mijn eerste campingground waar we waren. Toen stond ik naast een ding waar een man van 84... met shampoo brilglazen hem had geparkeerd. Die was 14 meter. daar hing nog een auto achter. En dat ding, daar gaat ook nog slide-out. Oh dus toen stond ik daar weet je wel... Dacht, ik dacht, dat een hele grote tuna, echt En een man van 84... Met router, die, was gewoon, die was gewoon bijna 20 meter lang. Geweldig. dubbel zo groot. Ja. Ja, ze wonen daarin, hè? Die Amerikanen die, die wonen dan in zo'n... Die, die verkopen hun ja, huis. Ja, ja, ja. En dan wonen in zo'n ding, ja. En gaan dan de zon... Ik vind zon... het helemaal niet zo raar. Nee, natuurlijk niet. Dat nee. wil ik ook straks. Gewoon ja, eigenlijk wel, dan ja. Dan campert je dan de zon zoeken. En ja. dan hier in Zandvoort een, ja. een kleine flat... waar je dan ja, nou, in de zomer eens. bent. En de rest een beetje... Nou, een beetje dat is dat is, mijn, dat is mijn idee ook. Ja, toch? Ja, absoluut. Absoluut. Maar en mag je uh... overal komen met die enkelband, of niet? <laughs> Nou ja, als je, als je, als je, als je een beetje onder een lange broek ziet, zie je dat niet. Nee, dat is waar. Dat is ook wel eens. Dus ja. wat dat betreft... Uh, ja. Ja. Uh, ja, even kijken. Uh, Ga je nog een plaatje draaien? Of gaan we... Nou, zouden we zou het doen? Ja, ik denk het. Het is bijna twaalf uur. Dan, uh, ja, oké. Okay. Toch? Ja, ja, ik vind het eigenlijk wel goed. Ik vind het eigenlijk wel goed. Maar dan moet ik er wel... Uh... Maar dan kan ik gewoon naar huis, thuis op de bank gaan zitten huilen? Alvear. <laughs> Lekker <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Come> on, alleen thuis is so fijn. He's leaving home. Oh, nee, he's leaving home. Ah, mooi. Wednesday morning at five o'clock as the day begins. Touching a handkerchief Dat was natuurlijk uh, ZFM en uh, nou, hierna krijgen we weer uh, een uh, hele uh, middag met allemaal leuke muziek. Uh, uh, ja, wat wil je nog meer? Nou, ik weet nog wel wat je meer wil. En uh, Tino is heel druk bezig nu met zijn telefoon. Ja, sorry. Ja, nou, dat kan je hebben. Ja.